Moet er een miljard bij, vindt de bond. In het voorstad van Parijs zijn drie vrouwen opgepakt in verband met de vondst van een aantal gasflessen zaterdag in een geparkeerde auto. Bij de arrestatie verwonde een van de vrouwen een politieagent met een mes. De drie waren waarschijnlijk van plan om op korte termijn een aanslag te plegen, zegt de Franse minister Cazeneuve van Binnenlandse Zaken. Bij de Amerikaanse bank Wells Fargo is een enorm schandaal aan het licht gekomen. Werknemers creëerden stiekem op grote schaal neprekeningen en brachten hun nietsvermoedende klanten daarvoor kosten in rekening, zoals de jaarlijkse bijdrage. In totaal gaat het om anderhalf miljoen rekeningen. Wells Fargo heeft 5300 frauderende medewerkers ontslagen. Jos van Rij stapt niet op als gemeenteraadslid in Roermond. De andere partijen drongen daarop aan, in een extra raadsvergadering. Maar Van Rij is niet van plan daar gehoor aan te geven. De partijen vinden dat zijn positie onhoudbaar is. Van Rij is onder meer veroordeeld voor corruptie. Het weer vanavond blijft het helder. In de nacht kan wat nevel of een lokale mistbank ontstaan. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen schijnt de zon weer volop. Het wordt 21 tot 24 graden. En dit was het. In...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 En die heeft als heel eenvoudige titel A Flow. Dat is yes, yes, yes. ja, um, ik geloof een CD uit 2012 of 2013 Je kunt dat allemaal meelezen en vinden deze informatie op pizzalradio.info. Ik wens je veel luisterplezier. Fala, Oké, okay, die